De Power Elite Paperback geïllustreerd, 2000 Engelstalig door C, Wright Mills, Elle Wolfe voorwoord. De Power Elite. Paperback geïllustreerd, 17 februari 2000 Engelstalige uitgaven C, Wright Mills auteur, voorwoord Elle Wolfe. De Power Elite, voor het eerst gepubliceerd in 1956 geldt als een hedendaagse klassieker van de sociale wetenschappen en sociale kritiek. C. Wright Mills onderzoekt en bekritiseert de organisatie van de macht in de Verenigde Staten, waarbij hij de aandacht vestigt op drie stevig met elkaar verbonden machtsgebieden, de militaire, zakelijke en politieke elite. De machtselite kan worden gelezen als een goed verslag van wat er in Amerika gebeurde op het moment dat het werd geschreven maar de onderliggende vraag of Amerika in de praktijk net zo democratisch is als in theorie, blijft vandaag de dag nog steeds van groot belang. Waar de power elite de lezers in 1956 over informeerde, was hoeveel de organisatie van de macht in Amerika tijdens hun leven was veranderd, en het scherpzinnige nawoord van Elle Wolfe bij deze nieuwe editie brengt ons op de hoogte en illustreert hoeveel er sindsdien nog meer is veranderd. Wolfe zet uiteen wat nuttig is in het boek van Mills en welke van zijn voorspellingen niet zijn uitgekomen, waarbij hij de radicale veranderingen in het Amerikaanse kapitalisme uiteenzet van hevige mondiale concurrentie en de ineenstorting van het communisme tot snelle technologische transformaties en steeds veranderende consumentensmaken. De Machtselite heeft generaties lezers gestimuleerd om na te denken over het soort samenleving dat zij hebben en het soort samenleving dat zij zouden willen, en verdient het om door elke nieuwe generatie gelezen te worden.